Uur. Dit is Ewout de Jong met het nos journaal In het centrum van Londen zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om een nieuw referendum te eisen over de brexit. De betogers hadden spandoeken bij zich met teksten als... de beste deal is geen brexit en laat het volk spreken. Bij het parlementsgebouw waren toespraken van tegenstanders van de brexit... als de Schotse premier Sturgeon en de Londense burgemeester Kaan. Volgens de organisatoren waren er ongeveer een miljoen demonstranten. Onbekend is of dat klopt, maar duidelijk is wel dat het verzet tegen de brexit groeit. Een online petitie voor het blijven in de EU is inmiddels meer dan 4 miljoen keer ondertekend. Bij een aanval op een dorp in Centraal Mali zijn tientallen inwoners gedood. De burgemeester spreekt van 110 doden en zegt dat er nog steeds lichamen worden gevonden. Het is daarmee een van de bloedigste aanslagen in het gebied dat al tijden te lijden heeft van geweld tussen volken. Volgens de burgemeester is het dorp verwoest. Een dorpse bewoner zegt dat de aanval vermoedelijk een reactie was op een aanslag vorige week waarbij 23 militairen werden gedood. In Mali is geregeld strijd tussen nomade volken over de toegang tot water en land. En ook zijn er moslim-extremisten actief. Voor de kust van Noorwegen is een cruiseschip in de problemen gekomen. De Viking Sky met 1300 passagiers aan boord zond een noodsignaal uit omdat de motoren waren uitgevallen. En het schip door de Westerstorm met windkracht 9 op de kust dreigde te lopen. Opvarenden worden met helikopters geëvacueerd. Bij de reddingsactie zouden ook schepen helpen, maar die moesten vanwege de harde wind omkeren. Het schip heeft een van de motoren kunnen opstarten en het anker weer kunnen uitgooien. De bemanning probeert de problemen nu snel op te lossen, omdat de evacuatie met helikopters erg lang gaat duren. Het weer, vanavond in het zuiden bewolkt en kans op wat regen, in het noorden soms opklaringen en vannacht kans op mist en vorst aan de grond. Minima verder iets boven het vriespunt, morgen droog en geregeld zon bij een graad of 10.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 Dus Lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Ja, natuurlijk de Euro Breakdown. Het is 3 over 8, het is 4 over 8, het is bijna tijd voor de tips. Zijn we er klaar voor? Ja, zeker. Zo, dat, dat, was lekker, lekker. dat was lekker Duits, jongen. Oh, ja, ja zeker. Die was goed. Ik He. vond mezelf zo goed.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 Ik, ik ben hem kwijt. Panity. <laughs> <Ben het -ie? laughs> hey look ma, I made it. Panic oh. at the disco. <laughs> Panic at the disco. <laughs> Helemaal.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 dat is eigenlijk best wel een goede tip. Kijk eens aan. En wie uh, hebben deze plaat gemaakt? Uh, Sumery James. <laughs> Ryan. Mc Mc oh, Ma Ma Marciano. Marciano. Marciano. Uh. Shameless. Sumery James. Ryan Marciano. So you know you need me To help you get it Sopje, hoor. Nee, nee, nee. Ja. Lekker bezig hoor. Oh. Cindy James en Ryan en Bassano. Goed zo. Hoe je het nou precies in elkaar met dit nummer? Ja, vertel eens. Ja, je hebt er nog een, een fijn verhaal over. Sorry. Nou, ik zei een vriendin van mij, die is model. Ja. En dan, uh -huh. zij speelt dan in het nummer. En ah. uh, ja, een beetje promoten stiekem ja dat, ja, dat is prima. Maar, maar jij zei iets over de, de modellenwereld en hoe dat allemaal een beetje gaat. Hoe, Sisters for Life. Ja, de modellenwereld is best wel hard.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 wist ik gewoon hoe het was om voor het eerst hitsig te zijn. Echt waar. Ik stond daar, en dat was wel eens aan een wat lager stemmetje stond ik daar. Oh, yeah. oh, yeah. Shit. Nou, ja, om, om even, wat, wat, even kort. even Die clip die is vrij pikant aangekleed, om het zo te zeggen. Um, ja, Weinig aangekleed. Dit zijn vrouwen die staan allemaal te, te yoga, te, te dansen. En, sorry, ik sta nog steeds naar de clip te kijken. <laughs> <laughs> en uh, dit, dit, dit, dit is echt... Oh mijn god, habba, habba. Goedemorgen. Ik had het nou wel mooi gevonden als die enige gozer, zeg maar, nu... Alle vrouwen hadden zoiets van, oeh, er staat een man bij. Oh. En dat hij daarna naar zijn vriend zou lopen. Dat was dus wel geniaal nou dat, dat, dat... nou, dat was vroeger toch helemaal niet ter sprake nog? Nee. Nou, ja, ja dat twaalf. Maar... Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment, dat, dat, dat, dat ik na nou, twaalf was, toen was op een gegeven moment, kwamen mensen wat meer uit de kast om er dus, wat meer over te, over te zeggen. Toen dus zei ik tegen mijn moeder van, mam...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 Me. If I see you, mm, a bottle of me hopes I would do. No, say everything we wanted to. After all this time. Later, bitches.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 Heerlijk. Ja, uh, heerlijk. We zijn er weer, jongens.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 I can't do without Zaterdagavond zinnig met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, dames en heren. Het is al ver. Oh yeah! Hoe moet het maar weten. We weten, ook, weten? we weten ook alles, hè? We gaan eindelijk <laughs> beginnen. We zijn er weer, jongens. Ik heb er zo een zin in. Is het nou makkelijk of moeilijk vandaag?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 Uh -uh. Oh, je zei het zo vrolijk. Ja, dat, ik denk denk dat, ik denk, dat is ja. best wel een humor. Ik denk, ja, dat uh -huh. moet seks zijn. <laughs> <laughs> Jongens, de laatste alweer. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Uh, ja. Ja? Ja, weet zeker? Ja. Echt waar? Nee. Wie won in 1982 de WK-finale voetbal in Spanje? 82, 1982. Oi. Macht me ik weet helemaal niks van voetbal. Nee, wacht even hoor. Um. Is dat niet Argentinië geweest? Ja, ik wil een multiple gok van maken voor je. Maar ja, je, bent je bent een beetje toch? aan het verknallen, ja. ja. Oh, nee. Okay, sorry, ga maar door. Ja? Wil je een multiplegok pagok? Of, ja, doe maar een multiple gok. Eigenlijk verlies nee, je eigenlijk ja, al ja, nu dat, ja. je, dat je hem inschiet. <lacht> Had ik zo'n mooie vraag. vernacht hij het weer? Echt weer zo jammer dit. Weet ik veel vertelde vragen. <lacht> nee, ik heb het nog veel beter gevonden. Oké, okay, kom, kom op met een veel betere vraag. We gaan, uh, nog, uh, we gaan nog één keer de superronde. Oké, okay. welke Belg wipte wel over 2,36 meter, 36, maar was qua mentale sterkte geen hoogvlieger? Welke Belg wipte? Wipte wel over 2,36 meter. 36? Doe maar een trok, want dit ja? weet ik niet. Ik heb, voor mij weet jij het ook niet. Nee. <laughs> Is dat...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 Allebei fout. Dat is het Dat is het C. ja. Ik sta het eerst, hè? Eddie Arnijs. Eddie Arnijs. Eddie Arnijs. Wat is Wat is Ja, ja, ja. Ik was eerder met het tweede antwoord. Nee, dat echt niet. Dat Jullie waren allebei gewoon fout. Oké jongens. De laatste superronde. Ik heb er nooit... Ja, de laatste superronde jongens.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 Oh, wat Ik heb nog nooit zoveel super-onders gehad. <lacht> ik wist niet eens dat het bestond. <lacht> oh, oh, oh. Oké, okay, waar op hun lichaam. Is de laatste, echt waar. Ik ga het anders <lacht> gewoon niet meer doen. Oh, dat, dat wordt de eerste keer dat er gelijk spel is. Als ja. jullie dit niet weten, dan is het echt <lacht> gewoon verschrikkelijk. Waar op hun lichaam dragen schermers twee plastieke schijven. twee plastieke schijven. Waar op hun lichaam? Borsten? <laughs> jij zegt borsten? Pieten, borsten. Nee, doe maar borsten. Bij mannen of vrouwen. Wat zeg jij, Fanny? Uh, denk simpel, denk eenvoudig. Nou, dus mijn antwoord is al fout. Wat? <laughs> Twee plastic schijven. Scherp. Wacht even. Uh, borsten? Ik, ja, nee, ik weet, ik weet het even niet het toch, meer. Volgens Vanity? mij is het niet op de borsten. Zou het toch? Ja, nou, Peter. in principe hebben jullie het allebei... Ja, nee, ja. Ik ga, dit, dit, dit wordt gewoon een gelijkspel. Nee. Ik stop er mij erg maar. Het, het, het, dan, dan zijn het de, de schouders. Goed. Laat me even twee, twee tellen denken. Uh -huh. Plastike schijf. Wacht. Schermen. Oh. Zo is dat klokje thuis, tik-tik. het nergens. Is die goed? Oh. Uh. <laughs> oh, herenig. ik wist oh, het. Serieus, ik, ik ja, Dat zeg ik ook dit. altijd. Ik weet het, ik maar weet Patrick het. Patrick heeft hem, heeft, hem, heeft hem sowieso al fout, want hij zegt het niet goed. Ja, ik, ik, ik moet streng zijn. Ik borst. Ik op op, op, op je Twee borst... plasticen schijven. Ja. Op je romp. En, uh, Borstkast. Dat weet ik veel. Je, je romp en je geslachtsdelen... <gül> moeten beschermd worden tijdens schermen, volgens mij. Ik, ik, ik ga jullie uit jullie leiden <lacht> <lacht> Dit, dit, dit, dit ja. wordt de eerste keer in de geschiedenis dat er een gelijk spel. Ja, maar hij zegt het niet helemaal. Nee, hij, hij moet het helemaal goed zeggen. Eén keer. Zei hij het helemaal? Ja, maar ze eerste antwoord de telt. Hè. Alleen zijn eerste antwoord ja, telt. De borstkas. Nee, de schouders.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 Nog zo'n ja. slechte quizmaster hebben we nog ja, nooit nee, gehad. Nee, nee, nee. Hey, dan moet je eens een keertje gewoon weten. Wat is het? Jij zegt borsten. Ja, Borstkas. Het zit toch hetzelfde plek? Nah. Bij een vrouw zijn het wel de borsten. Ja. Oh ja, als, als ja Inderdaad, wat vindt het? Is? Bij een vrouw zijn het dus wel de borsten. Bij een vrouw heeft ook een borstkas. Een bo ja. Ja. ja, echt waar. Maar dus je, je hebt eerst de borsten de en de dan heb je nummer. de borstkas. Ja, we gaan zeker wel. Echt, ik, ik, nah, dit is gewoon echt walgelijk. Ik heb dit nog nooit Duality. meegemaakt. Maar gewoon serieus. Echt waar, speciaal voor jullie doe ik gewoon lekker een lekkere marshmallow. Filmen, single word is perfect, as it can be. In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 Wanna talk about us? Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Now not enough to get up. Maybe I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me, so call me up in your mind? What up, up. Don't call me up. Mabel hoorde hier voorbij komen. En Patrick die schouder in de stress. En ik denk, oh mijn god, dat hebben ze gehoord. <lacht> Jongens, in verband met de tijdsbetek. Gelijk. Gelijk. Aan. Ik kan hem achter. Goed bezig. Jongens, we gaan gelijk naar de onthulling toe. We gaan even wat druk opzetten, want we hebben niet zo lang meer.